Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. We hebben afgelopen maanden flink wat mensen asiel aangevraagd. In totaal deden tussen juli en september bijna 9000 mensen een verzoek om in Nederland te mogen wonen. Dat zijn er bijna 2,5 keer zoveel als de maanden ervoor. Het gaat vooral om Afghanen. Veel mensen vluchten afgelopen zomer toen de Taliban in Afghanistan de macht greep. Op meerdere plekken in Nederland kwam het gistermiddag en avond met bakken uit de lucht. Vooral in het noorden en het oosten ging het tekeer. In Groningen liep een tunnel onder. de Veluwe kwamen straten onder water staan. In Meppel stortte een dak van een garage bijna in omdat, op het, water, omdat het water op het dak bleef staan. Ook een paar huizen liepen vol water vrolijke hello goodbye taferelen op vliegvelden in Australië. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis kunnen gevaccineerde Australiërs die in het buitenland wonen weer naar huis zonder in quarantaine te hoeven. Oh my gosh, back. So very excited. Ja, over een tijdje mogen ook geprikte toeristen, zakenmensen en studenten weer naar Australië. Je moet er nog 54 dagen op wachten, dan is het kerst. Maar in Almelo hebben ze al lekker uitgepakt. Gerrit gaat ieder jaar los met lampjes, nepsneeuw en kerstbomen. Je wilt echt niet weten wat maar dit jaar weer wat gekost heeft, maar daar gaat er niet om. Spe uh, geld speelt geen rol. Ik vind het gewoon gezellig, ik vind het gewoon mooi. Ja, het ziet er dus al fantastisch uit, maar Gerrits kerstplannen gaan nog een stapje verder. Wij halen een mooie kerstfilm op van Danny Davito. En die zei ooit, uh, mijn huis die moet op de maan uh, gezien worden. En ik dacht, ja, dat doe ik ook. Ja, het is niet bekend of Gerrits huis inmiddels zichtbaar is vanaf de maan. Het weer. Vanochtend vooral langs de kust. Kans op buien. In het binnenland eerst nog wat zon, later ook daar wat nattigheid. Staat een stevige wind en het wordt een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Verspreid over de regio begint het wat drukker te worden en er beginnen hier en daar al wat files te ontstaan. Gelukkig leveren de meesten niet zoveel verdraging op. Ik heb twee files die opvallen, om te beginnen de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Voor Avenhoorn, 4 km aan langzaam rijdend verkeer. Hou daar rekening met 10 minuten extra. En het is druk op de N247 vanuit Roren naar Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland, 3 km file. Dat komt daardoor wegwerkzaamheden. Hou daar rekening met een kwartier verdraging.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 Bij me blijven, Er niks aan de hand. Aan de hand? Nee, ik wil jou niet kwijt. Nee, jou niet. Want, zo want, zo want zo ben jij, want zo ben jij. Want zo ben jij, want zo ben jij. Oh, dus ik ben een handvol. Oh, dus jij bent het antwoord. Laat me je wakker schudden uit jouw droom. Je noemt mij gek als het even niet loopt. Maar jongen, dat werkt niet zo.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 any yeah.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 Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste Nederlanders maken zich zorgen over klimaatverandering... en de gevolgen voor Nederland. Dat blijkt uit een Ipsos-enquête in opdracht van de NOS. In Glasgow is de klimaattop. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat daar niet veel uitkomt. Delen van Noord- en Oost-Nederland te gisteren met wateroverlast... door de zware buien die overtrokken. In Meppel dreigde het platte dak van een garagebedrijf in te storten... en liepen woningen onder... De verdachte van de mesaanval gisteren in een trein in Tokio wilde voor zijn daden de doodstraf krijgen. Dat zou die man van 24 na afloop hebben gezegd. 17 passagiers in Tokio raakten gewond. En het weer nog geregeld zon, aan zee en enkele bui, later ook landinwaarts. Verder veel wind vandaag en het wordt maximaal 12 graden.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 en als je mij zegt, dan sta ik voor. Mijn is verwijt en leeft zonder spijt. No the sugar to satisfy Why?